9 uur remonteree met het NMS-journaal. België en Nederland overleggen maandag hoe het nu verder moet met de Vira. De Belgen hebben al aangekondigd niet meer verder te willen... met de gebrekkige hoge snelheidstrein. En ook de NS willen vanaf. De Nederlandse regering wil zich eerst beraden op de juridische consequenties. De Belastingdienst heeft onterecht brieven gestuurd aan mensen waarin staat dat ze belasting terugkrijgen als er aangifte over 2011 wordt gedaan. Het bedrag dat in de brief staat is in sommige gevallen niet juist, schrijft de Belastingdienst op zijn website. Zo zijn er mensen die een lager bedrag terugkrijgen dan in de brief staat. Sommigen krijgen helemaal geen belasting terug of moeten juist alsnog belasting betalen. Een Russisch vliegtuig heeft dagenlang met een dode Georgië door Europa gevlogen. Het slachtoffer zat in het landingsgestel van het toestel. Tijdens een controle, na een vlucht van het Italiaanse Rimini naar Moskou... ontdekten monteurs bloedsporen. En na verder zoeken vonden ze het bevroren lijk in de ruimte van het landingsgestel. Hoe het kon gebeuren dat de Georgië zo lang niet werd ontdekt is nog niet duidelijk. Het 18-jarige lid van een antifascistische beweging, dat gisteravond in Parijs door Skinhead Swiss handeld, is aan zijn verwondingen bezweken. Hij was gisteravond al hersendood verklaard. De politie heeft vier mensen opgepakt. De verdachten zouden lid zijn van de extreemrechtse groep Jeux Nationalistes Révolutionnaire. De Amerikaanse oud-zwemkampioen en actrice Esther Williams is overleden. In de jaren 40 en 50 was ze een van de bestverdienende filmactrices in Hollywood. Ze schitterde in de zogenoemde aqua musicals... met sterren als Gene Kelly en Frank Sinatra. Esther Williams overleed thuis in haar slaap en ze was 91 jaar. En dan het weer. Vanavond blijft het lang warm. Morgen schijnt opnieuw de zon. Het wordt 15 graden op de wadden tot rond de 25 graden landinwaarts. Zaterdag en zondag komen er meer wolken, maar de kans op een bui blijft klein. Met 15 tot 23 graden wordt het wel iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.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 Zo presenteren Mike Baudet, Diederik van Vleuten en Lennet van Dongen... op 4 juli en 15 augustus uw klassieke top 10 summerclassics. Kijk snel op robecosummernights.nl. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 4 over 9. Goedenavond. In de studio, Mick van Weely, de adelborst van de afrekeningen. <laughs> hij is weer mooi, hè? Ja. Elke week bedenken we iets <laughs> anders. Onze crime-man, is donderdag en dan uh, doen we aan crime. Uh, we bespreken zo het fenomeen enkelband, maar dan letterlijk... hoe werkt het ding, hoeveel meter van je huis mag je komen, dat soort dingen. Hoe piept hij? Hoe piept hij, want het plan van Teven gaat dan wel niet door um, vooralsnog. Maar uh, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die wel met een enkelband... het laatste eindje van hun straf uitzitten. Ja. Uh, maar er is jou nog iets anders opgevallen vandaag. Ja, ik heb uh, uh, vandaag eens er buiten gekomen dat uh, uh, rechters wat makkelijker zijn... met het uh, beëindigen van, tbs, van de behandeling van TBS'ers. Uh, ik heb vanmiddag gesproken met uh, de advocaat Niek Heidanus uit Groningen. Mm -hmm. Zijn praktijk staat ongeveer 10% van de TBS-populatie bij, zoals ze dat noemen. En hij ziet dat ze wat makkelijker zijn met het beëindigen. Wat sneller uh, behandeling beëindigen. He, je had uh, rond 2005 heel veel incidenten met TBS'ers... die op of al allerlei dingen deden. Uh, nou ja, het, het werd wat... wat uh, ja, ze waren wat minder snel geneigd om iemand uh, los te laten. Er was wat angst. En hij ziet dat in de afgelopen drie jaar... er veel meer mensen zijn vrijgelaten. Ongeveer een derde meer dan voorheen. En ook in zaken waarbij het OM eigenlijk zegt... van nou, we, we willen het nog niet. En, en ook het advies soms van een kliniek zo is... Van, nou, ik zou nog even wachten. Het ja. durven rechters toch aan om iemand te laten gaan. Maar dat is onmerkelijk. Ja, ja, dat omdat is onmerkelijk. omdat het zoveel, die incidenten zoveel in het nieuws waren. Ja, maar de laatste jaren is er weinig gebeurd. Weinig incidenten. En, en is die angst een beetje ja. weggenomen. Dat is zijn verklaring ervoor. Dat is dus jouw nieuws van vandaag. Um, Siert de Vos, goedenavond. Goedenavond. Voetbalcommentator. Uh, befaamd, berucht, uitgeroepen tot de beste voetbalcommentator. Nou, wanneer was het? Vorig jaar, geloof ik. Of niet? Nou, dit jaar nog. Dit jaar nog zelfs, dus kan je nagaan. We hebben het zo meteen over Jong Oranje en wat dat betekent voor je carrière. Um, je, zit, jij zit nu te kijken, hè? want jij zit uh, thuis met een apparaatje. Waardoor het net lijkt uh, alsof je bij mij zit. Maar ja. dat is dus niet zo. Wat vind je tot nu toe? Uh, ja, ze zijn beter. Ja. En, uh, ze waren net dicht bij de 2-0, maar dat gaat Bas wel vertellen, denk ik. En, uh, verder kan ik zeggen dat ik naar Spanje heb gekeken. Die zit in dezelfde pool. Ja. Uh, dit is de uh, pool des doods van het uh, EK onder 21. Ja. En daar uh, won Spanje van Rusland door een doelpunt van Morata van Real Madrid. En denk jij op basis van wat je nu al hebt kunnen zien... die kunnen wij wel hebben, die Spanjaarden? Nee. nee. Ik denk <laughs> dat wij die niet kunnen hebben. Okay. En wie wordt de held van uh, Jong Oranje, dit toernooi? Nou, die uh, Maher doet een aardige poging al. Ja. ja. Dat, dat is ook wel een, een, een jongen die geschikt is om held te zijn. Oké. Okay. Goed, we zo meteen uitgebreid. Bas Tiggeler die uh, praat ook mee, maar die verslaat uiteraard ook nog uh, de hele wedstrijd. En ik uh, moet nu beginnen met te vertellen dat het bijna 2-0 was, begrijp ik. Nou, dat klopt wel, want uh, een paasje van Maher... die inderdaad deze wedstrijd zijn stempel, niet alleen met een doelpunt drukt... maar met een grote kans en met een schitterend paasje. Overigens, nu eerst eens kijken naar wat Wijnaldon doet... want die draait wel heel makkelijk langs 4-5 man en schiet dan de bal. Bijna in het doel, sterker nog, die gaat erin... omdat de keeper wel een redding voor zijn rekening neemt... maar die bal uiteindelijk met heel veel effect... Via de handschoen van de keeper meer omhoog gaat dan over het doel. En vervolgens op de grond terecht komt. En dan met een stuit toch nog in het doel verdwijnt. En nou zag die keeper Leno. Ik zei al de keeper van Leverkusen. Toch de nummer drie van de Bundesliga dacht ik. En daar keept hij ook. Nou is die keeper al niet zo gelukkig geweest met die eerste goal. En dan zal zich met deze tweede ook niet heel fijn voelen. Natuurlijk de actie van Wijnaldum die eraan vooraf gaat is mooi. Van de rechterkant naar binnen lopen. En hij schudt echt drie, vier Duitsers van zich af met een prachtige solo. Om dan vervolgens vanaf een meter of 16 hard uit te halen. De keeper strekt zijn hand en gaat naar de hoek. En ja die bal komt daar dus tegenaan en verdwijnt vervolgens omhoog. En met veel effect toch nog in de doel. Prachtige actie van Wijnaldum. En daarmee komt Jong Oranje op 2-0 tegen de Duitsers. Uh, en is het dus helemaal niet zo dat het bijna 2-0 was? Het is gewoon 2-0, zie je het? <laughs> zo meteen meer voetbal. Today's topics. Maar eerst Luc. Ja, we beginnen met nummer 5. en daar staat het nieuws over de Ecstasy, de Ninja Turtle, de Kerst, de Powerpack, Ferrari, Green Androids, blauwe 3D hartjes, de plaatsen Lambo, de witte sterren, de oranje Batman, Cupido, 3D, de Rolex, de lichtgroene Rolex, ook lekker. De rode Haap, de Paul Frankies, de blauwe Smiley's, de purple Tomorrowland, zomaar wat Ecstasy pilletjes die we eigenlijk allemaal wel kennen. Maar het Trimbos <laughs> Instituut is nu bezorgd, want op Ecstasy ga je tegenwoordig echt Helemaal pot. Daan van der Gouwen is onderzoeker bij het Trimbels Instituut. En hij krijgt wekelijks XC-pillen binnen. Vet! Die hij onderzoekt. Oh, kut. Nou, bij het onderzoek komt echt van alles binnen. Dit zijn samples die door gebruikers de afgelopen week zijn aangeleverd. met het doel uh, om door ons te laten testen op uh, inhoud. Zodat ze eigenlijk uh, uh, weten wat erin zit. Het zijn mooie blauwe pilletjes. Sommige ja, er zijn er oranje. kleuren, blauw, oranje, uh, grijs, uh, geel, ja, poeder. Uh, poeder zit er ook tussen. Kortom, geen saaie bedrijfsuitjes bij Trimbos. Maar uit onderzoek blijkt nu dus dat er heel erg veel MDMA in zo'n pilletje zit. Wat we met uh, MDMA zien, dus de werkzame stof in ecstasy, is dat die de hoeveelheid in zo'n pil de laatste jaren toeneemt... Uh, tot eigenlijk schrikbarende hoogte. Een aantal jaren terug was de gemiddelde dosering iets van 80 milligram uh, MDMA in een pil. Uh, we zien dus dat door de jaren heen dat uh, toegenomen is naar meer dan 120... 20 milligram MDMA in het afgelopen jaar. En het stijgt nog steeds. We hebben pillen op de markt uh, op dit moment, uh, die meer dan 300 milligram MDMA bevatten. Ja, gratis reefgarantie dus. Maar er zit ook een risico aan. En het, even kijken, wat was het ook Ik had het hier echt liggen. Oh ja, je kan je verslikken in zo'n pilletje. Dus, dus pas een beetje op. Oh. Dan op 4 In Indonesië is het grote oranje bezig met de voorbereidingen... voor de mega belangrijke oefenwedstrijden tegen Indonesië. En wat wel geinig is, Louis van Gaal gaf daar even een voetbaltraining aan. De kinderen uit Jakarta, ja. En daar was dan stiekem een camera bij. Eens even luisteren hoor. Now hey, hey. you are asking, moving, Good. Always to the ball. When he is here, when he is here, And you are looking. Hey, you are looking at me. That's hey, hey, hey, hey, mijn. Hey. Hey. Hey. hey, look eens naar vergaal. Hey. Probeer eerder de diepte te zoeken, niet op zijn. Want, ga maar even verdedigen. Ga maar even verdedigen. Ga maar even verdedigen en verdedig jij mij. Verdedig jij mij. Maak de bal en jij wint mij na. Kijk, ja, jij verdedigt mij. Gast. Jij verdedigt mij. Gast, ga naar je Gos dan gaan verdedigen, man. Wat doe jij dan? <laughs> oh. Breek je weg. En dat ik je kan aanspelen. Want als je daar staat, ga eens achter hem staan. Ga eens achter hem staan. Ga, ga naar nou achter hem staan, kom op, man. Dan kan ik je niet bereiken. Nou, vraag je. Vraag. Op. Terug. Stop. Eén. Hey. Nee, nee, ik snap er niks van. <lacht> Ingewikkeld. Op drie dan, iets heel erg cools: Een uh, drijvend oefenbad van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... is vanmorgen van de rotterdam IJsselmonde naar de Heiplaat gevaren. Je ziet dus voor je een, een groot zwembad van uh, zo'n beetje 25 bij 12,5 meter. Het ponton zelf is 40 bij 19 uh, meter. En ja, het is geen gewoon zwembad, maar hij kan zoveel meer. En uh, Willem-Eerland heeft het uh, gemaakt van, uh, van top tot teen. We ja. staan nu voor het uh, mengpaneel. U bent van uh, eerland Chip. Ja, dat mengpaneel, dat geeft allemaal dingetjes aan. Wat die zou kunnen, wat kunnen we hier allemaal? Ja, dat is niet zomaar een zwembadje dit. Dit is dus een zwembad met hindernissen. Zodat er in de meest extreme omstandigheden geoefend kan worden. Voor, nou, voor, weet ik veel, voor dingen. Ja, van hieruit bedien je alle functies die voor trainingen nodig zijn. Hier kun je de golfslagmachine bedienen. We kunnen verschillende soorten golven maken, verschillende patronen bij verschillende patronen golven van ruim een meter hoog, zullen we kunnen een tsunami maken als dat nodig is. De verlichting kan bediend worden. Er gaan ook trainingen dus in de donker. Dan kunnen we één voor één de verlichting uitschakelen. Hey. Zien. En uh, de windmachines kunnen bediend worden. Hier hebben we twee windmachines. Dus we kunnen ook nog windkracht 7 creëren op zee. Ja, we zien enorme blowers staan inderdaad. Ja, daar zitten nog weer sproeiers in. Dus we kunnen er ook nog een regenbui uh, bij creëren. We kunnen ze hard en zachtjes laten draaien. Um, regen uit, regen aan. En hier rechts een, he is een helikopterachtig hier. Ja, dat is een heli. En uh, daar we een staan. Jongens. Hallo. Hallo. Ja. En die weetjes je, op twee. Het lekkere weer. Want man, man, man, man, was toch lekker heet vandaag. De bird falling down the rooftop. En wat doe je dan als je toch niets beter te doen hebt? Nou, lekker bakken in het zonnetje. Maar pas op, insmeren is belangrijk. Goedemiddag, meneer, mevrouw. Lekker aan het genieten van het zonnetje? Eerder ja, op de fiets vanuit Kijkduin. Hier naar uh, Hoek van Holland. Op een bankje zitten, heerlijk in het windje, zonnetje erbij, goud. Zijn nog boters nu? Oh, u komt voor de boten. Nee hoor, nee hoor. We, we beginnen dan niet over die boterman als je er niks meer wil zeggen. Jezus. Maar nu heb ik iets in mijn hand: zonne-spray of zoiets. Heeft ze daarover nagedacht? Bescherm jezelf, check jezelf. Nog nooit gedaan. Hoe oud bent u? 68. En toch ziet hij er nog goed uit. Ja, dat vind, dat vind, vind ik heel aardig van je. <laughs> ik durf okay. het bijna niet te vragen, maar mag ik het even doen? Ja, als het maar niet uh, dik erop ligt dat het een beetje vettig aanvoelt. Dat vind ik onplezierig. plezierig. pak ik even de spray? Daar komt hij. hè? Ah! En? Ah! Ga we lekker genieten van de mooie ah! dag. Oké, okay. insmeren dus. Uh, alleen wat blijkt... Uh, jongen, rustig. <laughs> alleen wat blijkt, nog, nog lang niet iedereen doet dat. Zo, dat ziet er bruin uit. Ja. Vakantie geweest nee, of... Uh, nee. Wekeloos. Ook niet. Wat dan? Nee, gewoon fietsen. Door fietsen word je zo fucking bruin. Ja. Jij wordt zo tering al. Jezus, pakken bruin. Yes. juist ja. Heb jij je ingespeed vandaag? Dat doe ik nooit. Ja, maar dat is slecht. Dat heb ik nooit me gedaan. Waarom niet? Weet, niet. Dat Weet je dat we in Nederland het meeste aantal gevallen van huidkanker hebben? Ja, dat kan. Maar goed. Dat boeit je niet. Dan nee. moet je heel even aan je lichaam zitten, zo. <truimert> <truimert> <truimert> <truimert> <truimert> oh, Insmeren is oh ja. belangrijk. Slot nog nummer 1, de staats, staatssecretaris Steven. Die had dus echt een roddag. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... gaat de bezuinigingen op de gevangenissen aanpassen. De oppositie eist dat hij met een nieuw plan komt... in samenwerking met het gevangeniswezen. VVD en PvdA menen dat aanpassingen voldoende zijn. Kortom, Toen Lidoki voor de plannen van Teven. Die, die moet voor zijn gevangenisbezuinigingen ja, wat anders gaan bedenken. Kun je nou zeggen dat het plan van Teven is gesneuveld in de Kamer? Nou, de oppositie kraait van wel, uiteraard. Zij spreken over een nederlaag voor Teven. Het disasterplan, zoals zij het noemen, in plaats van het masterplan, uh, is uh, van de baan. En Zij wachten dan ook met smart op wat zij noemen het nieuwe plan van Teven. Ja, die plannen moeten goed zijn, zoals er dit keer geen steun voor de enkelband. En dus zit hij met de gat zo ineens van 45 miljoen in de begroting. Een plan dat geen plan meer is. En ja, dat was eigenlijk een debat dus ook zinloos. Het heeft weinig zin om een debat te voeren... als we niet weten welk plan op tafel ligt. Het plan is van tafel. Dus het wordt heel lastig om te spreken over een plan... wat geen plan meer is en wat veranderd zal worden... wat van tafel gaat. Hm, hm, dus wat vind je nu wat de staaksaris moet doen? Uh, dus ik denk dat de staaksaris <lacht> ook ruimte wil... en ruimte nodig heeft om uh, een nieuw plan te maken. Dus geen debat op dit moment. Dankjewel, je <lacht> wel, <Elvijn>, Tot straks <lacht> <in> de tweet. <lacht> Jong Oranje, Jong Duitsland, bijna rust Bas. 2-0, het Nederlands elftal is beter, voetbal makkelijker dan de Duitsers. Dat heeft uh, zeker na de 2-0 van Wijnaldum wat frustratie opgeleverd aan de Duitse kant. Een paar overtredingen links en rechts, daarvan is Wijnaldum het voornaamste slachtoffer geworden. Strootman een keer onderuit gehaald, of uh, de Jong moet ik zeggen. Dat heeft dan Tesker, de enige, enige gele kaart uh, in de wedstrijd tot nu toe, opgeleverd. Een van de twee centrale verdedigers van de Duitsers speelde nog in de jeugdopleiding van Twente trouwens. Tegenwoordig bij Hoffenheim. En dat is dan eigenlijk de enige zorg die Corpot heeft. Misschien opgeteld bij het feit dat het af en toe, omdat Oranje wel voelt dat het veel beter is. De neiging heeft de tegenstander ook wel een heel klein beetje te willen kleineren met een hakje hier. En een vloeiend balletje daar. En daar zijn de Duitsers nou niet altijd even leuk van gediend. Dus dat lijkt me nog een valkuil, Nog los van het feit dat je daarmee ook jezelf onnodig weer op de wedstrijd zou kunnen spelen. Daar is dus geen enkele aanleiding toe. Want Nederland staat met 2-0 voor door die goals van Maher en Wijnaldum. Twee keer zag de Duitse keeper er niet heel vrolijk en fris uit. En had hij op zijn zachtste zegt geen geluk. Maar de 2-0 is wel verdiend. Want Oranje was gezegd voetbalt veel makkelijker. We zitten in de extra tijd van de eerste helft. Misschien dat er nog één aanval komt als Ola John wordt gezocht aan de linkerflank. Maar daar hebben de Duitsers voldoende manschappen paraat om de aanval in de kiem te smoren. En dan kunnen de Duitsers zowaar zelf nog een keer komen. Ze hebben eigenlijk pas één keer op het doel gevuurd van Zoet, Dat de doelman daar echt een beetje van onder de indruk was. Toen in de 39ste minuut Sebastian Rudi van Hoffenheim... Een centimeter of twintig naast schoot. Maar daarmee is eigenlijk de koek wel op. Nu nog een uh, kans voor het Nel. zelf als Strootman. open naar de linkerkant. Ola Jol komt rand. gebied Draait naar binnen. Hij zou het voor de verre hoek kunnen schieten. Of in de korte natuurlijk. Want als iedereen uh, gokt op de verre hoek. Ja dan kan de korte ook maar zo. Maar hij schiet de bal een decimeter naast. En ook die bal verdwijnt dan als laten we zeggen, laatste nood van deze eerste helft in het zijnet. En uh, de eerste helft die smaakte het Nederlands elftal een stuk beter dan de Duitsers. De 2-0 voorsprong is volkomen terecht. Klinkt uh, allemaal goed hè Siert. Goedenavond, nog een keer. Ja. Het gaat niemand. goed tot nu toe. Ja, het, het gaat goed. Ja. Uh, nou. Oh, een ben je er nog? Heeft, uh, een goede... Ja, ik ben er <laughs> okay, nog. Oké, okay, hi. Siert de Vos, ik zal het nog maar even zeggen. Siert de Vos, sport één commentator. Um, hij zit in de thuisstudio. Um, en hij, we praat, ik praat met hem over Jong Oranje. En dan straks vooral over wat het betekent als je uh, speelt in Jong Oranje. 2006, 2007 waren natuurlijk topjaren. Toen werden we Europees kampioen. Maar veel van die jongens, daar hoor je eigenlijk niet zo heel veel meer van. Dat, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst even, Siert, over het nu. Je zei net al van, nou, als ik dan Spanje zie, ik denk niet dat we dat aankunnen. Uh, kijk even in je glazen bol. Wat is de kans dat we misschien toch weer na 2007 Europees kampioen worden? Nou ja, zoals we nu spelen... Maar uh, dat is fris van de lever. En uh, volgens mij hebben de Duitsers niet één keer op het Nederlandse doel geschoten. Uh, ze staan vol met 2-0. Nou, er komen er nog wel twee bij, denk ik. Ja. Uh, dat, dat wordt zo maar 3-4-0. Uh, aan de andere kant uh, is dit Duitsland wel een graadmeter. Moet je dan meteen stellen. Want daar waar wij uh, zeg maar zo'n beetje het sterkst mogelijke elftal in het veld brengen. Uh, sommige spelers zijn afgestaan door van Gaal mm -hmm. uh, van het grote Nederlandse team. Ja. Uh, daar hebben de Duitsers een uh, eigen, uh, ja, eigen koers gevaren. Dit is een team uh, wat wel wat sterker had opgesteld kunnen zijn. Ja, ja kortom, uh, Bas, als ik hier het zou horen, dan is de, de vergelijking misschien niet uh, of de krachtmeting, niet helemaal eerlijk. Nee, nou, dat is hij ook niet. Want uh, kijk, als je bij uh, de Duitsers alle spelers zou opstellen die zeg maar leeftijdstechnisch zouden mogen meedoen. Uh, en er zouden geen verdere regeltjes gelden... die de Nationale Bond zichzelf oplegt. Dan had je, los van blessures, Gutsen hier kunnen zien. Of Draxler of Gundogan. Hmm. Ja, dan ziet de wereld er wel iets anders uit. Ja. Je zei het net al, Siert. Er spelen jongens mee die Van Gaal heeft afgevaardigd. Um, uh, die ook al gewoon in gewoon oranje spelen. En dat doet hij echt ter voorbereiding van... gaan jullie maar lekker wat meters maken uh, in voorbereiding op Brazilië. Nee, nee, nee. Dat doet hij om uh, dit team de gelegenheid te geven om Europees kampioen te worden. En je moet je sterkste team opstellen. Waarom zou je dat niet doen als je die spelers hebt? En uh, Indonesië: dat is een soort vakantiereisje: uh, geld ophalen, uh, samenhorigheid kweken voor volgend jaar. Mm. Uh, dat is lang niet zo belangrijk uh, uh, als, als een. Europese titel kunnen pakken. En als je die kan pakken, dan moet je dat doen met je beste spelers. Maar je had het net over uh, Spanje, of misschien had ik het daar wel over. Maar ja. kijk, daar staat bijvoorbeeld in het doel bij Spanje... staat in het doel David de Gea. Dat is de keeper van Manchester United. Uh, wij, uh, nee, Jonge Oranje heeft in het doel staan, met alle respect. De keeper van uh, afgelopen seizoen RKC. Nou, en ja. uh, als ik zo verder doorga... de nummer tien van Spanje is Isco. Dat is het uh, geniale wonderkind... Van nu nog Malaga en waarschijnlijk volgend jaar uh, Manchester City. Nou, uh, ga zo maar door. Dat is uh, gewoon een verschil, uh, ook al omdat alle spelers van Spanje... die spelen in de Primera Division op die keeper daarna. Die speelt in de Premier League. Nou, daar is, laten we zeggen, uh, het niveau zoveel ja. hoger. De, de weerstand zoveel groter, dat je daar uh, veel sneller een betere speler wordt. Ja. Zo meteen praat ik met jou verder, Siert, en ook met Bas. En natuurlijk ook flitsen, uh, Jong Oranje, Jong Duitsland. Maar we praten verder over wat het betekent uh, voor je carrière... als je eerst in Jong Oranje speelt. En dat dat dus niet altijd goed afloopt. Maar eerst Daniel Pouter, Bad Day. Where is the moment when Kick up the leaves and the magic is lost Even een laatste tekstje van onze redactie Belg... die morgen zijn laatste dag beleeft En die schrijft de tekstjes voor de platen. Daniel Pouter is verkozen tot beste one-hit wonder van het afgelopen decennium. Hij had een mega-hit met Bad Day, maar viel, viel daarna in de vergeetput. <laughs> Dankjewel David. Je was leuk. Donderdag Crime Dag, het nieuwe plan van Teven, dat gaat dan wel niet door. Maar er is deze week en nou, de afgelopen tijd al enorm veel over gezegd. De enkelband bestaat natuurlijk al, namelijk in de vorm van elektronisch toezicht. Dus niet direct als directe straf, maar bijvoorbeeld als... Einde van je straf. Mm -hmm. um, vanwege al die commotie dacht een rechtercommissaris uit Den Haag. Nou, dat moest ik zelf maar eens proberen om te kijken hoe dat is. Maandag hoorde je haar in, uh, hier al in BNN Today Jolande Wijnnobel. Toen was ze aan haar eerste avondje huisarrest bezig. Zometeen hoor je er, uh, hoe ze er nu over denkt. Maar eerst even Mick van Woli, onze, onze crime man. Uh, zo'n enkel band. Hoeveel mensen dragen op dit moment zo'n ding? Uh, gemiddeld ongeveer uh, 220 per dag. En er zijn op jaarbasis ongeveer 900, ruim 900... die zo'n ding langer dan drie of vier maanden dragen. Oké. Okay. Ja. En uh, nou waren wij benieuwd, ho hoe werkt dat ding nou letterlijk? Nou vroeger, uh, uh, nou, je hebt in ieder geval een soort bandje om je, om je enkel. En dat staat in verbinding met een satelliet, een oh. GPS-verbinding. Vroeger uh, ging, dat, uh, ging dat op een andere manier, uh, via radiogolven. Nu is het uh, via GPS. Mm -hmm. En je moet je zo voorstellen, uh, je kunt echt heel precies bepalen... waar iemand is, bijna op de meter. Dus hypothetisch voorbeeld. Stel je voor, jij, Willemijn, bent veroordeeld... voor het stalken van een aantrekkelijke barman ergens. Dan kun je bijna, <lacht> okay. hè, het is erg hypothetisch, maar zeggen ja. van... oké, okay, je mag nog wel uh, daar in het restaurant bij die man uh, wat eten... maar zodra je aan de bar komt, dan ja. gaat er een piepje af en is het afgelopen. Serieus? Dus je kunt slechts smachten en kijken... <lacht> Maar bijna zo precies kun je het doen. Dus het ja. gaat echt op de meter. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat als er echt bijvoorbeeld zo'n zo verbod is dat je ergens moet komen, dan is die kring wat groter. Want hè, op het moment dat je daarin komt, moet iemand tijd hebben om te reageren. Ja. Maar je kunt echt op de, bijna op de meter bepalen uh, waar je komt. En, en ik kan wel gewoon naar de studie of werk, dat mag. En weet je, dat hangt er heel erg van af. Kijk, het idee is een beetje dat, uh, dat je dus thuis kunt zitten... en dat je dus bijvoorbeeld gewoon kunt blijven werken... dat je naar school kunt gaan of dat je dus thuis kunt blijven wonen. Hè? Dat je niet als je uit de baas komt helemaal niks meer hebt. Maar het hangt eigenlijk af per veroordeling uh, of per zaak... Uh, wat de restricties zijn. Dus uh, stel je voor je hebt iemand lopen stoken... dan kun je een gebiedsverbod krijgen... maar je kan wel gewoon boodschappen doen. Ja. Je kunt bijvoorbeeld s'avonds of s'nachts een verbod krijgen. Of uh, hey, je kunt zeggen je mag wel naar de sportschool. Die route mag dan wel, maar zodra je daarvan afwijkt... Dan, uh, dan ben je de bom. Dus je hebt allerlei soorten variaties eigenlijk. Het hangt er gewoon een beetje van af waarvoor jij dus die enkelband draagt. Maar uh, wat gebeurt er als je ervan afwijkt? Dan gaat er ergens op een bureau meteen een piepje ja, af. Stel je voor jij wijkt echt af, dan uh, is het zo dat, uh, dat zeg maar de, de instantie... Die die, uh, die die dingen registreert, de, de, de, de verstekker van de enkelband... Mm. Die, die krijgt dan een signaal, die geeft dat weer door aan de reclassering... en die belt dan de politie als het noodzakelijk is, maar... Ook niet uh, in alle gevallen? Nee, dus. dan heb je het echt over de zwaardere, zwaardere gevallen... Normaal gesproken, een bellen ze eerst met iemand. joh moest luisteren, jij zou daar en daar niet heen gaan. En volgens mij ben je daar wel geweest. Wat is er aan de hand? Ja, nou ja, sorry, god, ik ben het even vergeten. ik dus je wat niet meteen op... een mannetje op je nek? Nee, je wordt niet meteen besprongen. Ook geen mannen met witte pakken die neerdalen uit de hemel. Eerst gewoon een belletje. Ja. En kan je me überhaupt, stel ik wil er echt vanaf. Dat wil je natuurlijk, maar kan ik hem doorknippen? Dat kan je best doen, maar hm. dan komt er wel zo'n wit mannetje uit de dan lucht wel. vallen. Ja. Ja. Nou, omdat, ik zei het al, omdat ervaren hoe dat echt is, hebben twee rechters van de rechtbank Den Haag bedacht dat ze zelf uh, zo'n ding om wilden. Uh, maandagochtend om tien uur ging je om, morgenochtend mag je er weer af. Rechtercommissaris Joland Wijnal, goedenavond. Goedenavond. Afgelopen maandag sprak ik je al, toen vond je hem uh, nou, behoorlijk uh, beklemmend, letterlijk en figuurlijk, zo'n band. Uh, je bent ja. nu een paar avonden dus verplicht thuis geweest. Hoe gaat het nu? Ja, nou ja, ik ben inderdaad vier avonden verplicht thuis geweest. Ik moet zeggen, dat was wel even wennen. De eerste avond reed ik om half zeven naar huis, kwam in een kleine file... en had toen al het idee van, oh jee, als ik maar niet na zeven thuis ben... Dat heb ik gehaald, dus uh, gelukkig. Ja. Um, de derde avond, dat was gisteravond, toen dacht ik... ja, ik moet nu toch wel even gaan kijken hoe het is als ik niet thuis blijf zitten. Heb ik wel even over na moeten denken, maar ik heb het wel gedaan. Ik ben dus naar buiten gegaan, ik ben een eindje gaan wandelen. Mm -hmm. Nou, inderdaad, na tien minuten uh, ging mijn uh, telefoon... want ik moest dan wel uh, mijn mobiele telefoon... Vooral mee naartoe nemen. Ja. De telefoon gaat, ik krijg een meldkamer aan de telefoon en die zegt: U bent niet thuis. Wat <lacht> bent u aan het doen? Nou, ik vertel: Het is mooi weer, ik ben aan het wandelen. Nou goed, dat zullen we noteren. Gaat u nu wel naar huis? Ik ben toen ook naar huis gegaan. Ik dacht, nou, daar kom ik mooi vanaf. Yeah. Uh, maar vanmorgen werd ik gebeld door mijn reclasseringsbegeleider. En die uh, ging daar wat nader op in. En die zei: nou ja, daar moeten we toch nog even uh, over verder praten. En dit is één keer. Maar uh, denk eraan dat als je dat nog een keer doet, dat dat dan een terugmelding kan worden. En een terugmelding betekent dat uh, het Openbaar Ministerie dan moet bedenken of ik nog uh, langer die enkel band mag dragen, ja, ja. of dat uh, de rechtercommissaris gaan vragen of ik toch maar weer het huis van bewaring in ga. Ja. Kortom, er wordt echt wel uh, vrij snel gereageerd, is het je al met al mee of tegengevallen? Nou, het is wel wat ik ervan verwacht had. Ik had verwacht, ik, ik denk dat ik uh, best wel beperkt ben. Nou, dat ben ik ook voor iemand die, die vrijheid gewend is. Hè. Ik kan overal gaan en staan waar ik wil. Kan ik dat dus een aantal avonden niet. En um, ja, dat, dat valt tegen. Ik kan niet de tuin in, ik kan niet het balkon op. Um, en dat ben ik gewoon gewend. Ja, ja. En, en, en, en, en dat merkte je, merkt je wel eens dat je toch die balkondeur en Dat je dacht, oh nee, dat kan dus niet. Nee, nou, ik ga dus wel in de deuropening staan en ik kijk naar buiten en ja. ik bedenk, ik, ik kan daar dus niet heen. Ja. Hey, en hoe voelt het nou letterlijk, zo'n enkelband? Ik bedoel, uh, heeft het iets weg van een soort sieraad om je enkel? Of, of, of moet je echt iets <laughs> mee torsen? Uh, Vertel eens. Ja, nou... Ik, ik, hij is niet, niet, niet heel zwaar, maar ik vind hem toch wel behoorlijk groot. Hij, ik heb geen sokken en geen uh, schoenen aan die bij sokken horen. Ik heb uh, hakken aan. Dan heb ik dus blote voeten in. Dan, dan leunt hij op mijn uh, enkel. En daar heb ik dus nu een blaar zitten. En daar heb ik uh, twee pleisters Kijk. op geplakt. <lacht> dus het voelt, het voelt wel. Ga je er anders van lopen? Het is een straf, hè? Het is een straf. Ga je er anders van lopen? Nee, ik ga er niet anders van lopen. Ik ga er wel iets anders van slapen. Want omdat die, die, die knol er zit, dat, dat horlogeachtige ding. Als ik me omdraai, kom ik daar wel eens op te liggen. En dan moet ik me weer omdraaien. Het, uh, de ins en outs van de Enkelband, Jolande Wijnnobel. Het was een interessante week, dankjewel. <laughs> Oké. Okay. Dit is radio 1. Met het Nationaal van iets over half tien met Raymond Serré. De Syrische staatstelevisie meldt dat er bij de strijd in Cousair enkele Belgen zijn gedood. Ook zouden enkele Belgische strijders zijn gearresteerd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Brussel kan dat bericht niet bevestigen. Volgens een verslaggever van de Syrische staatszender... hebben de Belgen gevochten aan de kant van de opstandelingen. De Russische president Vladimir Poetin en zijn vrouw Ludmilla gaan scheiden. Op de Russische staatstelevisie heeft het paar bekendgemaakt dat het huwelijk voorbij is. Poetin en Loekmilla waren bijna 30 jaar getrouwd en Loekmilla verscheen zelden in het openbaar. Dat leidde tot geruchten dat de twee gescheiden leefden van elkaar. Poetin heeft dat nu bevestigd en volgens Loekmilla zijn ze uit elkaar gegroeid omdat zij moeite heeft met de vele aandacht die het stel krijgt.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 Radio 1, Willemijn Veenhoven, PNN Today. Het blijft onrustig in Turkije. Vanavond wordt weer grote drukte verwacht daar op het Taksimplein. Zometeen een live verslag van het plein daar. En met Siert en Bas kijk ik verder naar het EK van Jong Oranje. Maar eerst Luc met de tweets. Nou, oh, twee flinke tweets over Jong Oranje. Rico den Burger, die zegt Nederland speelt een mooie pot tegen Duitsland. De urgentie mist nog wel een beetje, maar Nederland is absoluut de betere partij. Jens van Pietershon, die zegt, Wijnaldum is onzichtbaar ondanks zijn doelpunt. Zoals zo vaak, die speelt over drie jaar wel in Bulgarije. Dan zal hij ook zo'n afgevallen Jong Oranje ster zijn. Roel Gerards is daar verslaggever in Israël. En hij is in dat stadion, geen voetbalverslaggever. Maar goed, voor de gelegenheid wel even. Hij baalt wel een beetje, want hij zegt, het internet in het stadion is nog trager dan Bouma bij PSV achterin. En Harry Vermegen, die kent hem nog, Harry Vermegen. De Harry Vermeer die zegt: Wij denken dat het wel lekker gaat. En opeens maken die Duitsers dan een droge goal. En daar ben ik zo bang voor. Nou, Harry, je hoeft niet meer bang te zijn. We staan met 2-0 voor. En Poetin gaat dus scheiden. En ook daar heeft Twitter wel wat over te melden. Nieuwslezer Jan de Hoop die zegt: Oh jee, Vladimir en Ludmilla gaan scheiden. Gek hè, dat lijkt zo'n vriendelijke man. En Dirk Sauer, ondernemer in Rusland, tweet ook: Maak Poetins scheiding de weg vrij voor de officiële relatie met de ex-Turnster Kabeva. En de Vlaamse journalist Zeven Nunen die twittert. Dat het niet echt nieuws is. Ze zegt het was overigens niet echt geheim dat Poetin en zijn vrouw... geen beste maatje meer waren. De grapjes daarover zijn talrijk. Nou, die wil ik graag horen. Dus doe maar via het BNN Today de geintjes over Poetin. Dat vertelde Olaf Koensen net mooi. Hè? uit uh, dat is een man in Rusland. KGB-agent. Met een RL-flot ja, ja. stewardess. <laughs> dat is een mooi sprakje. Het is weer uit. Ja. Adele, make you feel my love. face and no Make you feel my love. Bas Tegeler, ben je er nog? Ik ben er nog. Mooi. Het is toch weer spannend geworden Nederland-Duitsland. Met uh, een tweede helft die net in gang is gezet is 2-1 geworden. Omdat Stefan de Vrij een flinke fout maakt... of vier, vijf stappen buiten zijn eigen strafstopgebied. Verkijkt zich op de aanwezigheid van de tegenstander. Zou die, die überhaupt al gezien hebben? De Duitsers nemen de bal over. Eén paasje naar Holtby, die loopt het strafstopgebied in. Wordt door Zoet, de Nederlandse keeper, tegen de vlakte geholpen. Dat heeft de scheidsrechter uit Kroatië gezien. De bal op de stip zoet geel. Dan mag je nog blij zijn dat je niet tegen de scheidsrechter oploopt die je nog van het veld stuurt ook. En de strafschop door Rudi, onberispelijk benut. En daarmee is het Nederlands elftal toch plotseling een beetje, nou ik wil niet zeggen in paniek. Maar plotseling wel wat uit zijn humeur geschoten. Want de Duitsers komen nu met aanvallen van links en rechts. En het Nederlands elftal dat zo'n bal vast in het eerste bedrijf is nu plotseling... Wat minder bal vast in de vijf minuten van de tweede helft. En de Duitsers, maar ja, daar zijn Duitsers voor. Die ruiken kansen. Rudy heeft gescoord, deed dat dus vanaf elf meter. En daarmee zijn de Duitsers officieel terug in de wedstrijd. Als zal het Nederlands elftal de rug moeten rechten, zoals het zo mooi heet. Ja, een arme haddie Vermeeg, Luc? Nou, dan, moet hij dan is zijn angst voor toch misschien nog wel Ja, ja die Harry. <lacht> Even kijken op. 2006 en 2007, dat, uh, dat waren mooie jaren, hè, Luc? Pot voor drie nee. nou, Toen werden we, we Europees kampioen met Jong Oranje. Vooral 2007 was mooi. Finale in eigen land. We versloegen Servië met 4-1. De Gouden Jeugd, las ik vandaag nog een aantal keer. Zo werden de jongens genoemd. Uh, Sirte Vos, voetbalcommentator van Sport1. Jij zegt, nou, alles leuk en aardig... maar dat kwam wel vooral door de skills van Voppedaan. Ja, ik denk dat uh, dit Dos... Van destijds voor uh, 30% op uh, naam kwamen van de coach. Uh, uh, niet voor niets was ooit uh, Adriaanse, was Van Gaal, was Rinus Michels, uh, leraar gewoon voor een klas. Mm -hmm. En uh, Foppe, de lieve oude oom, die, uh, ja, die bracht zijn jonge jongens heel wat bij. En vooral Team Geist, om eens een mooi Nederlands woord uh, te <laughs> gebruiken. En, uh, en dat lukte geweldig. Want, ja. Uh, ja, om nou te zeggen dat dat de sterkste lichtingen waren... van de laatste uh, decennia, dat niet. Maar het, er stond wel een team. En ze haalden er alles uit. Mick? Sorry. Ja, Siert, ik, ik hoorde Bas net zeggen... dat het dat, dat jonge Oranje af en toe nu wat trekken laat uh, van gallery play. Hè? Een beetje dat uh, ja, optimistisch voetbal misschien. Maar dat hoort er toch ook bij? Ik bedoel, bijvoorbeeld als je kijkt naar, naar het grote Oranje dan... Uh, dat, dat, dat, dat voetbal een beetje verkrampte, uh, vond ik vorig jaar. Dat is toch alleen maar mooi, een beetje, dat hoort toch bij Oranje? Nou ja, je moet ten eerste stellen dat uh, al deze jongens... hebben een lang seizoen achter de rug. De een wat langer, meer wedstrijden gespeeld dan de ander. Nou, dan komen ze, wanneer was het? Op uh, 20 mei bij elkaar. En dan moet je als Cor Pot, uh, de coach zijnde, uh, van die... Ja, wat is het? Uh, 22 individualisten moet je uh, een, een, een groep smeden. Nou ja, uh, de basis staat meestal wel vast. Hè, de, de, een stuk of acht spelers weten wel, nou ik ga altijd spelen. Uh, Strootman, noem maar op. Mm. Nou, en dan moet er wat bij komen en die moeten daar net in passen. En dan moet je er dus een, uh, een swingende club van maken. Ja. En we moeten het allemaal niet zo somber inzien. Want uh, vlak, voordat het, uh, vlak nadat het net 2-1 werd door die penalty... Uh, had het ook alweer uh, 3-1 voor Nederland kunnen zijn. Precies. Uh, Siert, we gaan uh, even kijken naar de lichtingen van 2006 en 2007. Daar, daar zaten echt jongens die, die toen de tijd echt als toppers werden gezien. De verdetterd van de toekomst uh, las ik nog. We nemen er even een paar door. door. Te beginnen bij Royston Drenthe. Um, die, nee, die werd echt gezien als een van de beloftes in, in 2006. Uh, ja en 2007. Want, en 2007 uh, ja. Uh, die finale speelde die wel, namelijk uh, ja heel snel uh, vermeer, de huidige keeper van Ajax, Luyrink, Sparta nu, Emanuelsson, Schaars, Kasteren, Hofs, Huntelaar, Aissati, Tindallie, uh, Vlaar en De Zeeuw. Dat was 2006 en Waterman. Zuiverloon, Kruiswijk, Donk, Pieters, Maduro, Drenthe, de Ridder, Bakal, Richters, Babel. Dat waren de jongens van 2007. Nou, daar zitten dus inderdaad jongens bij waarvan je zegt van... nou, die, die herinner ik me nog. Ja. Uh, maar, maar toch is de algemene constatering, vind ik... dat van die twee uh, lichtingen, 2006, 2007... nou, wat zit daar nou bij... Uh, wat het Nederlands Elftal heeft gehaald en daar constant in speelt. Nou, Vlaar, die is uh -huh. via een rare omweg weer teruggekomen. Uh -huh. Nou, Huntelaar uh, zit er toevallig even niet bij, maar uh, die hoort er dan natuurlijk wel bij. Ja. Uh, Vermeer uh, heeft Van Gaal erbij gehaald, dat, was, dat is de, de groep van 2006. Nou... Uh, ik vind dat Maduro erbij zou horen, maar die, die uh, zit er helaas niet bij. Nou, Drenthe is natuurlijk uh, ja, die is heel ver verdwaald in uh, Oost-Europa. Ja, la laten we uh, even kijken naar Drenthe, ja? want het is een mooi geval. Um, uh, we kennen hem tegenwoordig van dit soort filmpjes. Ik zit in een stad waar ik gewoon geen niggerkapper kan vinden. Hey doch, hoe vind je dat? Hey doch, word je toch lauw? Dat ja, zit ook weer, Luc. We hebben het er wel eens over gehad. Ja, dat is op zijn social media-account van Kiek. Dan kun je een filmpje plaatsen van 30 seconden. En dan plaatst je nou, nog steeds dit soort, dit soort filmpjes. En dan vertelt hij wat, waar hij mee bezig is uh, in het leven. En daarin in Dat ja. je geen supermaat kan vinden en zo. <laughs> geen dikke kapper. Ja. Ja. Deze jongen ging natuurlijk uh, op jonge leeftijd. Voor, voor een flinke zak met geld naar Real Madrid. Nou zit hij daar er ergens op een koude Toendra. Waar ging het mis met hem? Nou, in het algemeen gaat het mis bij de makelaar, de zaakwaarnemer. Want uh, de zaakwaarnemer heeft er belang bij... dat een speler uh, zo jong mogelijk... en zo vaak mogelijk van club verandert. En dat liefst uh, in het buitenland. Want daar is de... de, de, de noem je dat? De, de premie die hij krijgt, de commissie, veel uh -huh. hoger. Nou ja, dus Drenthe... die had geloof ik 13 wedstrijden in Feyenoord 1 gespeeld. En die ging vervolgens naar Feyenoord. Dan zat daar wel een reden achter. Feyenoord kon de centen goed gebruiken... voor Rooster Drenthe. Uh, Drenthe ging... Ongeveer 2 miljoen, uh, ja, 2 miljoen per jaar verdienen. En, uh, uh, let op, er komen de Duitsers, eh, uh, gelukkig, deze aanval, uh, wordt afgeslagen. Maar, uh, van, van, wat zal die bij Feyenoord verdiend hebben, eh, uh, uh, anderhalve ton, 2 ton, ga je ineens naar 2 miljoen? Ja. Ik kan me nog herinneren dat, eh, uh, Royston had in die tijd had een, had een vriendin. Uh, die, uh, de, hij had een suite gehuurd, of het liefst twee, in het hotel waar hij in Madrid uh, tijdelijk verbleef. Omdat hij nog geen huis had. En die vriendin was gek op schoenen. En ik ben er een keer geweest. En die had één kamer gereserveerd, alleen maar voor al haar schoenen. Er stonden 340 paar schoenen. Nou ja, dat soort uitwassen krijg je dan. Ah, maar dom. dat weten jullie toch ook wel als, als verslaggevers, commentatoren. toch ook wel van: nou, dat gaat niet goed met zo'n jongen. Want als hij op zo'n jonge leeftijd na 13 wedstrijden al 2 miljoen per jaar gaat verdienen. dat kan, kan bijna niet goed gaan. Ja, maar nou is... Uh, Royston is een zeer innemende jongen. Is een hele aardige jongen. Heeft nog een goede opvoeding gehad ook. En eh... Uh, uh, ja. Uh, uh, uh, uh. Uh, uh, blijf, je, blijf maar eens normaal in, in zo'n wereld. Je bent 19, 20 jaar, je verdient 2 miljoen. Je woont in een wereldstad als Madrid. Uh, je rijdt uh, de ene dag in een Audi uh, A8 en de volgende uh, in, een, in een Ferrari. Nou goed, blijf dan maar eens normaal doen. En uh, wat het grote probleem met al dat soort spelers is... nogmaals, uh, het is vaak het belang van de zakenweer om ze weg te brengen. Uh, maar wat het grote belang van de speler uh, is, dat ze spelen... Iedereen weet dat als Roysten Drenthe, die 13 wedstrijden in Feyenoord 1 heeft gespeeld, naar Real Madrid gaat. Nou, die zal daar niet uh, alle 38 wedstrijden van de competitie spelen. En ah. dat is ook niet. Die heeft, uh, die heeft er misschien uh, 10 of 12 gespeeld in één jaar als invaller hooguit. Of een beetje een, een bekerwedstrijd tegen een derde klasse. Weet je wel? Nou, en daar gaat het fout. En dan, uh, dan gaat hij een beetje landenfanten en andere dingen doen. En dan rijdt hij een keer. Ik weet nog goed, het allereerste ongeluk van Roysten Drenthe op een autobaan in Madrid was uh, heel erg ongelukkig. Hij volgde zijn navigator en die zei hier moet je rechts, maar er was helemaal geen rechts, er was alleen maar een vangrail, maar <laughs> daar stond wel een politiewagen, dus hij boorde zich in een politieauto. <laughs> maar, nou, uh, dat is een vrij ongelukkig ja, ja. ongeluk en dat oh, ja. staat meteen al in alle sportkranten ja. dat de heer Drenthe 's s'nachts om zeven over vier uh, tegen de politiewagen knalde. Nou, goed. Goed. En toen ging hij naar yeah. uh, Hercules Alicante, toen ging hij naar, uh, is City. hij nog even bij Everton geweest en uh, inmiddels zit hij in Alana, Vladi Kafkas. Ja. Nou, weet je waar dat is? Dat is in Noord-Ossetië. En als je nou weet dat uh, een tijdje geleden uh, helaas die rtl cameraman die kwam om in Zuid-Ossetië, uh, vlak boven Georgië. dat mm -hmm. is daar niet pluis. Nee. En toch ga je daar voetballen. Nou, dan zit je heel erg uh, in de problemen. <laughs> dat is een, een, een mooi verhaal wel. Um, we gaan even naar een andere jongen. De topscorer van het hele toernooi in 2007. Dat was Messio Richters. Bas Tichler, die uh, luistert ook mee. Bas, het is een beetje raar gelopen met deze jongen. Niemand weet waar hij uithangt. <laughs> nou zal er wel iemand weten, hoop ik. Nou ja, jij um, niet, zie je het niet. Nee, nou ja, hij is toen na dat EK uh, is hij, uh, naar Engeland gegaan. Naar Blackburn Rovers. Die uh, wilden hem graag hebben. Daar begreep in Nederland eigenlijk niemand wat van. Want wij hadden volgens mij allemaal in ons land wel door... dat Richters op dat toernooi zo ongelooflijk boven zichzelf uitsteeg. Zo goed was hij eigenlijk helemaal niet. Maar bij Blackburn wisten ze dat niet. Daar hebben ze hem <laughs> toen gehaald. En vervolgens is hij, maar ik doe het even een beetje uit mijn blote hoofd... nog een paar keer door Blackburn uitgeleend. In ieder geval nog een keer aan Norwich. Toen is hij weer teruggegaan naar Nederland. Twee, drie jaar geleden hij nog eventjes bij Willem II gespeeld. Uh -huh. En daarna is hij in ieder geval naar Australië gegaan. En ja. sindsdien heb ik niets meer van hem vernomen. Een van haar marginaal clubje aan de... Gold Coast las ik vandaag, maar, oh, dat het, zou maar zo kunnen. Ja, maar voor de rest dus, ja, goed, nee, ik bedoel hij is niet echt vermist, Zo bedoel nee, ik niet. Zie maar wat al een tijdje <laughs> geleden zijn, en dat was wel de kracht van Foppen de Haan en zeker van Oranje 2007, veel meer dan in 2006, dat het een team was zonder echte sterren. Ik bedoel je had Bakal en Babel en Bruins, en het gekke is ook dat in theorie op leeftijd had bijvoorbeeld Snijder in dat elftal van 2007 nog mee mogen doen. Mm -hmm. uh, in dat elftal van 2006 hadden van Persie en van de Vaart nog mee mogen doen, maar ja, die deden niet mee. Uh, maar dat betekent dus dat je uh, uh, ja, een heel ander elftal had kunnen hebben. Maar ja, dat was het nou helemaal niet. Maar, maar was zo'n meestje richters dan ook, ook gewoon niet zo'n hele goede voetballer? En heeft hij gewoon mazzel gehad met één goed toernooi en daarna ja, wat geld absoluut. verdiend? absoluut. 100% was juist. Hm. Dus eigenlijk overschat in die tijd? Ja, nou ja, hm. één geweldig toernooi gespeeld. En dan zit er ja. altijd wel een scout die zegt, we gokken het erop. Siert, is dat een beetje wat je ziet bij al die jongens, bij de meeste uit die lichting 2006, 2007, dat ze overschat zijn? Of is het toch ook wel geld en auto's en drank, drugsvrouwen? Nee, mevrouw, u moet niet gaan generaliseren. Nee. Voetbal is een spel. Ik laat het daar nu op nuanceren. He, er zijn uh, bijna elke week zijn er wel drie programma's buiten hof over voetbal maar het is een spel de bal is rond en uh, hij moet er maar ingaan en soms niet en die mesio-richters die scoorden een ongelooflijk doelpunt waardoor Nederland uh, door zijn goal een ronde verder kwam en er werd een uh, hele kleine legende geboren maar inderdaad uh, wat Bas uh, juist heeft dat, dat Blackburn dat kocht uh, gewoon een uh, cat in the back zal ik maar zeggen een, uh, een one-trick pony want uh, daarna hebben we Vrij, ik heb het nog eens een keer gezien in Barnsley. Die spelen op het eh, tweede niveau in Engeland. Daar heeft hij ook nog verhuurd gespeeld. Maar daarna nee, niks meer van vernomen. Zie je het? Weet je nog toevallig dat toen Royce Trent in Madrid eh, landde op het vliegveld. dat hij toen eh, vertelde dat hij. Eh, dat is heel schattig. een doosje kousenband of rotti mee had gekregen van zijn moeder. Dus dat heeft hij helemaal meegenomen naar Madrid. Ja, en eh, nogmaals, hij. Eh, een jongen heeft een uitstekende opvoeding gehad. Keurige jongen. Uh, heeft uh, ook altijd uh, zijn moeder in alle hulde betrokken. Ik kan me ook herinneren dat in de eerste weken... de hele familie Drenthe, een man of 21, op die hotelkamer daar verbleven. Het ja. was een gezellige chaos. Uh, maar als een jongen niet speelt, zoals Drent, Kijk, die jongen moet, in, moet zich nog verder ontwikkelen. Die is, gaat daarheen, is die 19. Dan moet hij zich ontwikkelen. 20, 21, 22, 23, dan moet je gewoon elk jaar 50 wedstrijden spelen. En dat deed hij niet. En uh, de keren dat hij dan uh, erin kwam... Ja, dan moet je net in de 10, 12 minuten moet je mazzel hebben. Dat hij, er een keer, uh, hij heeft nog een keer een hele belangrijke goal gemaakt. Maar, maar uh, hij heeft een keer een enorme kans gemist in een klassico. Barcelona, Real Madrid, die Real had kunnen winnen. Miste hij uh, uh, vrij voor de keeper. Nou ja, dat gaat zich tegen je keren. Overigens uh, uh, schieten de Duitsers. Uh, ik wil niemand bang maken tegen de kruising. Uh, <laughs> maar zoet heeft hem gelukkig. Ik wou net even naar Bas gaan. Bas. Ja, een, een invaller die dat doet. Kevin Volland, die is er al uh, in de eerste helft ingekomen. Omdat de Duitse trainer over een van zijn middenvelders ongelooflijk ontevreden was. Lappa, daar viel wel wat voor te zeggen trouwens. die heeft het weinig goed gedaan. Maar deze Volland, dag die krijgt de bal op 20 meter van de doel en schiet hem tegen de onderkant van de kruising. En zoet schrikt zo dat hij zelfs de bal die terugstuit in het veld in eigenlijk een beetje onhandig tegen zijn lichaam krijgt. En daarmee geeft hij nog een kans aan de Duitsers weg. Want er wordt uit de rebound ook nog geschoten. Die bal heeft hij dan te pakken. Maar zo was het bijna 2-2. Want uh, na de 2-1 die ongelukkige weggegeven strafschop, de fout van de Vrij die zich de kaas van de brood niet eten. Is het Nederlands elftal in ieder geval meer dan het lief is. Wat verzeld geraakt in een vechtwedstrijd. Daar waar het voetbal het eigenlijk allemaal onder controle leek in de eerste helft. Zo zie je maar hoe snel dingen toch kunnen draaien. Siert zegt terecht. Het had ook al 3-1 kunnen zijn tussendoor. Absoluut. Maar nu was het bijna 2-2. En zit het Nederlands elftal even niet meer lekker in zijn vel. En uh, zal het ervoor moeten zorgen, want het duurt nog een half uur, dat dat weer omdraait. Want de marge leek zo mooi. 2-0. Geen veldje aan de lucht. Maar het is 2-1. En als de tegenstander er ook nog op de lat gaat schieten... dan weten we wel hoe laat het is. Radio 1, BNN Today. Nog even naar Turkije. De Turkse premier Erdogan die geeft niet toe aan de demonstranten. Dat zei hij vanmiddag in Tunis voordat hij later die dag het vliegtuig naar huis nam. Melek Karazou, die werkt voor de Turkse televisie TRT um, en is documentairemaakster. Melek, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hi. Jij slaapt sinds Hi. gisteren op het taxinplein in Istanbul in het tentje... En de verwachting was dat het naar aanleiding van die speech van Erdogan... waarin hij dus zei van nee, ik geef niks toe... dat het extra druk zou worden daar op het plein. Is dat ook zo? Mag ik nog één keer vragen? Ja. Ik hoor niet zo heel goed. Nee, ik zei na aanleiding van de speech van Erdogan waarin hij zei van ik geef ja. niks toe uh, aan de demonstranten. Was, ja, ja, ja. was de verwachting dat het nog veel drukker zou worden op het plein. Is dat ook zo? Ja. Nou, ik, ja. nou ik ben op dit moment op het uh, actieplein en het is uh, nog nooit zo druk geweest. Ik bedoel uh, dit is het negende dag van de demonstratie en uh, vandaag is het extra druk. Um, nou, de sfeer hier op Disney Park, dus uh, op Taksim, lijkt een beetje op onze Koningendag in Nederland. Ja. Uh, maar helaas gaat het niet altijd zo vredig dan toe hier. Nee, nee. Vooral de eerste dagen is hier op dit plein, uh, of op dit plein stonden de demonstranten dus uh, met, met de politie tegen elkaar ja. Er werd hard gevochten. Dat weten we. Uh, is sterker uh, nog, door door ik, he in Sorry, ik heb gehoord, ja? Melk, dat zelfs uh, jij bent opgepakt door de politie. Ja, ik ben uh, eergisteren opgepakt en er uh, werd gewoon allerlei vernederende vragen naar me toe gesteld. En mijn telefoon werd wat afgepakt. En, en uh, uiteindelijk heb ik mijn perskaart laten zien en daarmee kon ik vrijkomen. Maar anderen hadden niet zoveel geluk zoals ik het had. Uh, en ook omdat ik uh, journalist was en van buitenland afkom, dus van Nederland, kwam, uh, ben ik vrijgelaten. Mm. Maar uh, ik zag heel veel mensen wel dat, dat ze meegenomen werden naar uh, de politiebureau. Uh, yeah. En we weten niet wat er met hen is gebeurd. Maar um, dit is dus de negende dag uh, dat massaal uh, de mensen fraad op zijn gegaan. En uh, sinds de derde dag uh, heeft de politie zich teruggetrokken uit het park en het plein. Mm -hmm. En uh, ze zijn dus niet meer, um, dus de demonstranten hebben het plein overgenomen. En eigenlijk zijn we hier een beetje aan het waken van, uh, dat de politie niet weer terugkeert. En dat durven ze ook niet, want het is gewoon heel druk en... Uh, nou, wij verdedigen het plein en de bomen, waar, we dus eigenlijk, waar de demonstraties allemaal mee is begonnen. Ja, ik... En het is hier nu heel vredig, ja. moet ik zeggen. Overal wordt muziek gemaakt, gedanst en wordt gratis eten uitgedeeld. Mensen zijn heel creatief bezig. Ik moet zeggen dat ik echt Turken nog nooit zo heb gezien. Zo vredig en creatief. Ik begreep en zelfs. Laten ze uh, Melk, ik begreep zelfs dat Vijf Sterrenhotels hun deuren hebben geopend voor de demonstranten. Ja, dat moesten ze wel, want uh, Burger King en een paar andere Amerikaanse uh, uh, zaken zijn uh, allemaal uh, uh, bekogeld door de demonstranten. Ik weet ook niet waarom eigenlijk. Volgens mij hebben zij de deuren dichtgegooid terwijl de demonstranten wegvluchten uh, uh, weg, uh, van de politie. Mm -hmm. Dus ze zijn heel erg boos op sommige winkels. En de vijfste Hotel hebben hun deuren wijd open gedaan voor de demonstranten. Ze kunnen naar binnen um, als ze met uh, traagassen worden. We ja, ja. worden bekogeld, ja. uh, dus we kunnen daar nog eventjes tot adem komen en, en er wordt van alles, uh, alles uh, ja, er wel wordt, er wordt geholpen in, op alles, alle gebieden. Je klinkt uh, vrij opgewonden en we zetten er nu een punt achter, want de verbinding is ja. ook vrij het slecht. Wat ik wel erbij moet zeggen dat vanavond wel een heel ander soort sfeer hier hangt. Oh. En ik maak me wel een beetje zorgen om uh, dit, uh, dit, dit, dit sfeer hier. Ja. Het is niet meer zoals het was. Ik moet zeggen, vandaag is Taksim um, gewoon zoals het altijd is. Uh, niet meer alleen van demonstranten, maar van allerlei soorten mensen zijn net hier. Um, dus ook heel laag opgeleide mensen en ander soort. Ik heb zo'n gevoel dat hier vanavond wel um, een bepaalde... Ja, dat er iets mis gaat gaan, dat, dat voel ik. Um, ja. En dat, zal, dat, dat komt niet door de demonstranten, maar um, ik denk uh, door ATP-aanhangers uh, die nu tussen demonstranten lopen. Oké, okay, ik, ik, ik begrijp ik het niet. Ik, ik moet je afkappen, want de einde van de show nadert met de schreden. Oh, okay. Dankjewel. Het is dus spannender. Dan okay. eerst pas een beetje op jezelf daar. BNM Today Willemijn Veenhoven. De laatste woorden van de show geef ik. Als enige aan Carolien Borgers. Hey Willemijn. Um, ik zou heel graag een laatste doen een iets wat gevuld is met intelligente opmerkingen over politici en tennissers en mensen die iets belangrijks betekenen. Um, maar ik ben morgen jarig en ik moet nog 64 cupcakes maken. Dus gaat het gaat me gewoon niet worden vandaag. Tot volgende week. Cabaretier Caroline Borgers, die hadden we niet willen missen, Luc. Nee, maar 64 cup cupcakes maken. Stuur de Vos Man. van Infostrade en Sport 1. Dank Bas Tegeler. dank Mik. Tot volgende week. meteen langs de lijn. B -L. Morgen in vrijdag! Piet Moerland, baas van de Rabobank over de huizenmarkt en bankieren in de toekomst. Een bank is er niet primair om geld met geld te verdienen. Cabotier Ellen Dikker is gastrecensent rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. Maar het blijkt dat in uh, de Bijbelbeltgebieden relatief nog meer porno wordt gedownload en getekend uh, dan in de geseculariseerde gebieden. Veel satire en dansmuziek van Messiah Lake. You, Dennis, right away Nothing can be done. Kom langs in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten. De radio zoekt stemmen. Mijn naam is Peter Paul van Kasbergen. Ik heb een wereldse air in mijn stem. Ik ben Remco. Mijn stem heeft de baard in de kil. Yo, yo, yo. Mijn nummer heb je al. Voor een geile harde stem, bel mij.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 Kom naar Electro World of bestel op elektroworld.nl. Stem vandaag op de beste radiocommercial van 2013 en maak kans op een mooie prijs. Stem vandaag nog op radiocommercial.nl. Dit is Radio 1.